Drie uur. Dit is Radio 1. Met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Je doet het de hele dag. Iets pakken, iets grijpen. Maar hoe je dat precies doet, nou zelfs de wetenschap heeft geen idee. En dan over de ophef van dat rare armgebaar van die Franse comique Dioronet. De Cunel. Wat zegt dat nou over Frankrijk? Misschien wel dat antisemitisme daar nog steeds diep geworteld is. Dat uh, zegt tenminste onze gast Olivier van Bemen Straks in Radio 1 vandaag. Nu het NOS-journaal met Mark Visser.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 De Franse komiek Jeudonné mag een omstreden voorstelling gewoon geven. De gemeente Nantes had de show verboden met een beroep op de openbare orde. De Franse overheid heeft de voorstelling als antisemitisch en beledigend bestempeld. Maar een Franse rechtbank heeft een streep door dat verbod gehaald, zegt de advocaat van Jeudonné. Hij noemde de uitspraak een totale overwinning voor zijn cliënt.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 Zijn advocaat denkt daarom dat de DNA-kwestie met een sisser afloopt. Mijn verwachting is dat men daar heel moeilijk over gaat doen. En uh, dat men uh, wel gaat navragen en ziet dat het helemaal niet mogelijk is. En dan gaat zeggen dat het een misverstand was. De Tunesische premier Larayet stapt op. Het staatspersbureau TAP-TAP meldt dat hij zijn ontslag later vandaag zal aanbieden aan president Marzouki. Lara Jett houdt zich daarmee aan een afspraak... die hij eind vorig jaar maakte met de seculiere oppositie. Hij beloofde af te treden als er een nieuwe grondwet was... een verkiezingsdatum en een nieuwe kiescommissie. De grondwet wordt waarschijnlijk volgende week vastgesteld... en vannacht werden de leden van de kiescommissie benoemd. De compromis met de oppositie was nodig... na dagenlange straatprotesten tegen de regerende Enagna-partij. De demonstranten vonden dat die te laks optrad tegen moslimextremisten die zij verantwoordelijk hielden voor de moord op twee oppositieleiders.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 De Koninklijke Landmacht heeft in Den Haag een vaandelgroet uitgebracht aan koning Willem-Alexander. Het gebeurde ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de landmacht. De Vaandelgroet is een eerbetoon dat de verbondenheid weergeeft tussen de vorst en het leger. Zes militaire groepen marcheerden met in totaal 24 vlaggen op het plein 1813 in Den Haag, begeleid door een militair fanfarekorps. Daarna was er een défilé voor de koning. De Vaandelgroet is een bijzondere ceremoniële gebeurtenis. De vorige keer was in 1980, een maand na de abdicatie van koningin Juliana.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 Dat kan gewoon online. Regel uw bankzaken tussen de bedrijven door. Open nu online binnen 5 minuten een zakelijke rekening. ABN Amro. De bank anno nu. Radio 1. Avro tros. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Nou, u heeft vast ook zo'n smartphone. Hartstikke leuk, al die leuke apps en al die andere technologische geintjes... die ons leven de laatste tijd zo ontzettend leuk maken. Maar kunnen we straks nog wel iets voor ons zelf houden? Een commotie over de Franse comique Donné met zijn antisemitische grappen. Waarom vinden ze die in Frankrijk nou zo leuk? Welkom bij het tweede uur van Radio 1 Vandaag. Ja, mensen en technologie versmelten zo snel... dat we kunnen spreken van een intiem technologische revolutie. Dat zegt het ratenau instituut Er zitten voordelen aan de technologische revolutie... maar ook grote nadelen. Bestaat privacy eigenlijk nog wel? Hoeveel vrijheid hebben we nog op het moment... dat iedereen bij bijvoorbeeld je patiëntgegevens kan... of via je mobieltje continu je locatie gezien kan worden? We praten erover met een aantal mensen. Meneer Staman, u bent directeur van het ratenau instituut Eerst maar eens even... Intiem technologische revolutie, kunt u dat een beetje uitleggen wat dat is? Nou, Klinkt een beetje raar eigenlijk. Ja, ja, nou, ja, ja. ja. Oh, oh, het, uh, we hebben die, die woorden gekozen. We hadden ook wel kunnen zeggen, eigenlijk uh, de mens wordt een technomens... of hij wordt een cyborg, hè? Dat, dat zijn andere termen. Mm -hmm. en, uh, maar waar het op neerkomt is, die technologie die komt zo dicht op ons, in ons... En ver, uh, neemt ook dingen van ons over... En, uh, dat, je eigenlijk niet, dat je eigenlijk wel van versmelting kunt spreken. Van, wij gaan op in die technologie. En dat neemt een vorm aan die we tot dusver niet kenden. Ja, kunt u het misschien nog een beetje verder omschrijven? Komt in ons, neemt ja. dingen van ons over. Ja, Wat bedoelt dus, u daarmee? Ja, dus je krijgt devices in je hersenen. Pillen die je functies gaan veranderen. Dus ik heb het niet over de dokter... maar ik heb het over gewoon je geheugenfunctie verbeteren. Uh, je krijgt uh, uh, systemen aan je die terugkoppelen... Um, waar sensoren in zitten die terugkoppelen met een computer ergens anders. Waardoor je ge gegevens verwerkt worden. En uh, algoritmen erop losgelaten worden. Mm -hmm. Waardoor je ook feedback krijgt. En dat gebeurt voor een deel bewust. Maar voor een deel ook onbewust. Eigenlijk kun je zo gek je het niet kunnen bedenken. En het komt eraan. En dat maakt mm -hmm. dus dat ons lichaam... Dat worden ze dus, uh, opgebouwd zo manier, uit ons biologische weefsel. En voor een deel uit techniek. Mm -hmm. En dat staat in verbinding met die buitenwereld. Met allerlei computers en nog wat. En, uh, waardoor eigenlijk allerlei nieuwe. Mechanismen en interacties gaan ontstaan. Maar ook dingen die we bijvoorbeeld uh, voor de grap doen. Als je bijvoorbeeld een app hebt waarop je je sportpresentaties bijhoudt of ja. je gemoedstoestand. Dat, dat soort dingen bedoelt u ook? Ja, en leuk is die van Nike. Die, uh, daar krijg je sensoren in je, in je gimpies. Ja, ja en dan, die uh, spreekt die Lance Armstrong je bemoedigend toe. Ja, maar er gebeurt natuurlijk wel wat meer met de gegevens die uit die. Uh, RAVD's komen, hè, die, uh, die gestuurd worden naar de computer. Mm -hmm. Die worden verwerkt. Dan weten ze bijvoorbeeld, dan meten ze niet alleen hoe hard je gelopen hebt, maar heel veel informatie halen ze, ze weten daaruit, waar je loopt, ja, wanneer hoort. je loopt. Ja, hoort. Ja, hoort, ja. Maar dat weten we, zolang we toch ja. devices bij ons hebben, Stelman, weten, weten we toch al dat dat gebeurt? Met ja. een smartphone in je zak ja. ben je overal. Zichtbaar overal. toch? Ja. Ja, maar die integratie, zegt u, daar waarschuwt u voor. Ja. Als het één stap verder gaat en het wordt in het lijf, dan wordt het één. In Google... het lijf, maar ook om het lijf. Zo'n Google Glass, zo bril. Ja, dat is een heel mooi dingetje ook. Hè. Dat, uh... Ja, het dingetje. Ja, dat wordt natuurlijk wat. Ja. En uh, dan zie ik meer dan ik zien kan. Mm -hmm. En... Uh, ja, geeft, geeft u dat eens aan? Nou, dat... die, die, die bril, die ziet ook dingen. En... Uh, en die geeft hij aan mij weer op dat glas. Ja. He, dus link, in het linkerbovenhoekje, daar staat mevrouw Bosman, die is vandaag kwaad. Vandaag. Want dat leest hij allemaal af aan ja, wat ik ja, uitstraal. Ja, ja, een mooie goedkope mm. variatie. Iets wat erop lijkt, maar wat... Uh, zeg maar de primitieve versie. Dat is het, uh, het flesjesautomaat op het station in Tokio. Als je daar als burger naartoe loopt... dan registreert dat apparaat allerlei eigenschappen van je. Die zegt, nou, de temperatuur is dit, de luchtvochtigheid dat... zijn bodygewicht is dit en dat... Die jongen, het is een man, die man van middelbare leeftijd... die heeft echt die en die drankjes nodig en niet van anders. Dan lichten die drankjes op en de omzet van dat apparaat... is met vergelijking met andere apparaten met 40 of 60 procent Misschien is die jongen wel en, hartstikke en, blij dat net en, het, het goede voor ja, hem klaar Ja, maar dit is de simpele. Ja. Ja, is de simpele. Maar ja. die Google Glasses en zo, dat worden high-tech dingen. Ja. Ja. Nou, waarschuwt u echt, hè? wat u zegt ook als, als instituut, van pas op... je moet wel vergewissen dat dit een revolutie is. Er zitten dus ook gevaarlijke kantjes aan. Nu hebben we het hele, hele NEC verhaal net achter de kiezersnoden ja. die met... Ja met allerlei openbaringen is gekomen. Maar ja, ja. Oh, nou, of... dat is één wereld, hè? Dus de de, de zeg maar. De, uh... Alle data van je worden bekend op een of andere manier en belanden in computers. Big, big data heet ja. het hele leerstuk. He? Ja. Dat is het leerstuk van de big data. Voor een deel komt dat naar je terug. En voor een deel zijn er anderen die iets daarover met en over jou kunnen doen. Ja, maar is het, zijn we niet te laat met uw waarschuwing? Want dit, dit is toch al een tijd gaande. Ik zei het al, met die, zolang je die je devices hebt, sinds de uh, uitvinding van de smartphone, zijn we al een beetje naar beurt. He? Nee, ik denk, eerlijk gezegd denk ik nog dat we te vroeg zijn. Te vroeg? Ja, ik denk, oh, okay. soms dan denk ik, als ik kijk naar ons essay... dan denk ik van, uh, dan nog zal, dat, zal het me niet verrassen als dat weinig indruk maakt. Hmm. En we hebben heel vaak bij ons instituut... je denkt dat je op tijd bent en eigenlijk ben je dan toch nog een jaar of wat te vroeg. Te vroeg. Dan komt het debat op gang. De discussies worden heftiger, de voorbeelden worden overtuigender. Ja. En, dan en dan begint het feest pas echt. En de media zijn daar niet onbelangrijk in. in, okay. dit, in dit aan de telefoon hebben we ook uh, meneer Dirk Poot van de Piratenpartij. Goedemiddag meneer Poot. Goedemiddag. Vindt u ook dat we te vroeg zijn om uh, te waarschuwen? Uh, nou, <laughs> aan de ene kant heeft hij he he helemaal gelijk dat inderdaad de, de, de grote massa... Het nog niet ziet en dat je daarmee misschien te vroeg bent, maar als je kijkt hoe ver we met de technologie al zijn, kan je ook wel bang zijn dat we al te laat zijn. Want wat, wat Bas net zei over hoe ver die, die, die, die NEC-controle uh, gaat en de controle van de geheime diensten, ja, daarmee kan je eigenlijk al stellen dat je, dat je als burger eigenlijk al geen, geen, in geen vrije democratie meer leeft. Ja, maar als, als burger doe je er zelf op... wel, wel aan mee door, door al die, die, die leuke gadgets zo te ja. omarmen? Ja, ja wij, wij, wat dat betreft, we zijn, we zijn er heel naïef in. Uh, is, wij zijn de eerste generatie die met te, deze technologie in aanraking is gekomen. En je ziet dat we gewoon heel veel hele grote fouten hebben gemaakt. Ja. En, we, ja. Het point of no return is al lang uh, ver achter ons volgens mij, Dirk. Of niet? Uh, nee, je kan nee, niet meer terug. Je kan uh, toch niet meer, niet meer beweren dat mensen zonder een smartphone kunnen? Ja, maar je kan, je kan nog wel uh, nu wetten gaan invoeren om te zorgen dat de privacy weer terugkomt. Alle wetgeving op het gebied van privacy is nu gebaseerd op technieken uit, uit de, de, de 20ste eeuw. En als er een, een aanpassing is gedaan is het altijd op basis van een, een verzoek van het ministerie van Justitie om de privacy op te rekken. Ik denk dat wat, wat een van de belangrijkste dingen die ik in het rapport van het Wat Instituut lees, is dat er een denkomslag bij de overheid moet gaan komen dat privacy weer belangrijk moet gaan worden. Kijk, we hebben twaalf jaar lang hebben wij te horen gekregen van elke overheidsfunctionaris. Als je niks te verbergen hebt, heb je ook niks te vrezen. Dat zegt ook heel veel mensen op straat, in Nederland compleet ja. in gaan zitten, ja. je, De overheid is een hele belangrijke schuldige in het hele verhaal. Ja. Ja. En die moet daar ook de verantwoordelijkheid ja. nu gaan nemen om, om te durven aan die denkomslag te beginnen. En ik ben heel blij dat het, het Rattenau Instituut daar nu een, een, een, een serieuze kikkel van geeft. Ja, staan? Ja, ik vind het zo leuk dat je, dat je niks te verbergen hebt. Het antwoord is, vind ik zo leuk, dat het een mooie antwoord is, hebt u dan geen pincode? We hebben gezien dat je die idee mis kan gaan, inderdaad. Ons eerste rapport wat we maakten over privacy en die, die, die digitalisering... Daarvan heb, daar hebben we ook zichtbaar gemaakt. Er werd altijd gedacht dat het dat oprekken van de privacy... te maken had met terrorisme en veiligheid. Dat is niet zo. Maar zo dat is dat oprekken is die, verkocht. Nee, dat is niet zo. Die privacy is gewoon opgerekt, dat probleem. Dat gewoon omdat die, om die technologie de was. Had niets te maken ja, met de privacy. En is dat het niet het ook het, het terror, probleem het ja, meneer boot, met wetgeving? Ja. Dat het kan, dus je, je holt er altijd maar achteraan. Ja, ja, ja maar, maar een... vroeger konden dingen ook. Vroeger kon je ook ja. aan een postbode vragen: Nou, ga maar een, een post ja. en, uh, ga maar een lijst bijhouden van alle post die iedereen krijgt. En gaan we een lijst bijhouden van alle post die iedereen verzendt. Hm. Maar dat deden we niet. Ja, en. Nou. Op dezelfde manier moet je nu ook kunnen zeggen... ...de dingen die we kunnen, die gaan we gewoon niet doen. Ja. En als je het toch doet, dan is het beweesfrafbaar. De, de ja. Anderzijds, uit de geschiedenis hebben we geleerd. Hè. We weten dat voordat we in de wereldoorlog heel goed geregistreerd werden... ...wie er tot welke confessionele groep behoorde... ...zodat ook heel ja. makkelijk uit de bakken. Meteen kon worden ja. te zien wie er Joods was. Uh, daar zijn we een beetje op teruggekomen. Uh, nu is inderdaad het verhaal, als je niks te verbergen hebt... Wat maakt het uit? Hoe krijgen we weer het, het deksel op de, op de pot? Want de geest is echt wel een nee, beetje aan. het beetje uit de Het vlucht. is het heel belangrijk dat jij nu deze vergelijking durft te maken. Mm -hmm. Weet je, over het algemeen, als, als wij zoiets roepen in een debat... dan krijg je gelijk om de oorlog op in. Weet je, je mag niks met de Tweede Wereldoorlog vergelijken. Ja. En dat dat is het allererste en dan maak je de discussie kapot. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment moet je daarop terug gaan grijpen. Want er is, er is niets anders waarmee je kan vergelijken hoe ontzettend... Uh, ja. De, de, de overheid mensen in de gaten gaat houden. En dus er... Dan kijk je toch naar, naar Oost-Duitsland... en naar de Tweede Wereldoorlog. Wa wat kunnen we hier nu tegen doen? Want is, er is zoveel... Hè, dat was nog redelijk te behappen data... Ja. wat er nu allemaal is... en wat er inderdaad onwillekeurig verzameld wordt... en waar nu ja. me iets mee gebeurt... Ja. het gaat om terabytes per ja. dag aan informatie... Ja. die verzameld ja. wordt... waar we misschien nog niks ja. mee doen... maar die wel verzameld wordt. Met ja hoor, en daar gebeurt ook echt wat mee. Je, een van de mooiste dingen die gaat gebeuren... een van de spannendste dingen... waar je een heleboel kritiek op kunt hebben... Hmm. Bij mensen Mensen worden onderverdeeld in klassen. Je hebt, dat gebeurt nu al, hè. denk aan het kinddossier, het elektronische kinddossier. Je hebt dus ja. kinderen met een stipje rood, die zijn bloedlink. Je hebt stipjes oranje en groen en zo. Dat zijn allemaal probleemachtige kinderen. Hè. Ja, ja. Je wordt, je, alles wordt in klassen onderverdeeld. Ja, en dan is natuurlijk en dan hebben bedrijven zijn geïnteresseerd in die klassen. Die willen er iets mee. De overheid wil iets met die klassen. Dus denk er dat het wel gebeurt. Er is een uh, je wordt wel degelijk uh, er wordt er een soort sociaal politiek met je, biopolitiek met je bedrijven. Ja, oh, maar nou, dat nou, gaat zei, gebeuren. Staan, die omdat die je niet te vroeg teken. moet zijn met, met, met, met wetgeving, met de dingen dichttimmeren. Ja, nou, je, de, de, de, ja, ik Terwijl als van... ik het zo hoorde, denk ik nou. Uh, nee, ja, maar dat ja. ja, ja. ja, komt ook een, Ik ben ook mijn achtergrond zo, ik ben, ook, ik, ik ben ook jurist. En ik heb daar geleerd van dat je ook veel te vroeg kunt zijn met regelgeving, en dat je dan net het leerproces mist het leerproces, ja. maar dan is het al te laat. Ja, maar dan moet je maar aanvaren dat je ook wat blunders mag maken. En dat je, dan vaak krijg je dan betere regelgeving, effectievere regelgeving, dan wanneer je te vroeg bent. En dat is voor de echt angstige mensen die denken van, als je nog maar met één de zaak dicht timmert, dan zijn we daar vanaf. Anderzijds, ik ben ook jurist, en ik, ik heb ook geleerd, je kan naderhand, kan je mooi interpreteren. Ja. dat doet het recht natuurlijk mooi. We moeten toch een, een, een kader scheppen. Ja. Ja. Dat zou de overheid moeten doen. Ja. Dat is er nu niet. Wat ja. kan je als burger wel doen om te zorgen dat je zelf actie onderneemt. Ja, nou, de, als er nog een paar van die incidenten zijn... dan komen de burgers echt wel in actie. Ja. En ik heb het idee dat uh, de overheid ook zo langzamerhand... wat bang aan het worden is voor de burger... Ja. En, uh, <laughs> dat is mooi. <laughs> ja. en ook omdat waar, zie, die... waar ziet u dat dan? In de sociale media. <laughs> dus uh, als, je, als er ergens in een politieke partij of een regering iets onderneemt. in drie dagen wordt dat kaltgesteld in de sociale media. Dat is een nieuwe verschijningsvorm waarin je ziet dat die digitalisering een enorme impact gaat krijgen op het overheidsbeleid. En eigenlijk is er ook een, een actie of een beweging gaande... dat die staat ja, bang terughoudend wordt en eigenlijk ook zich ook wat terugtrekt van die burger. Dat zou de Piratenpartij moeten aanspreken. Ja, wij zeggen al een hele tijd dat de overheid uh, is gewoon bang voor de burgers... De overheid wil eigenlijk alles van de burgers weten, maar laat niks van zichzelf zien. En uh, de, de, dat uitzicht, denk ik, in, in dat, die, dat denken dat privacy niet belangrijk gevonden mag worden. Het is in, in het belang van de overheid dat burgers zo, zo, zo, zo transparant mogelijk zijn. Maar er is wel een denkomslag, want je ziet nu dat EPD, uh, er hebben zich veel minder mensen aangemeld dan ze hadden verwacht. Uh, er, wordt, er wordt nog steeds kopgeld betaald per patiënt die zich, zich aanmeldt. En de overheid kijkt terug, die weet dat, die weet dat het niet mag, maar die minister kijkt weg. Dus op het ogenblik zie je dat de overheid en het bedrijfsleven, die hebben gewoon gedeelde belangen. Hm. En zolang wij als burger dat blijven accepteren en blijven accepteren dat de overheid niet voor ons opkomt, op maar voor het bedrijfsleven, ja, dan zijn we kansloos. Dank u wel uh, voor uw bijdrage, meneer Poot, van uh, de Piratenpartij... meneer Stamand van het Ratenauw-Instituut. En dan gaan we naar uh, Frankrijk. Want de rechtbank in Nantes heeft zojuist een streep gehaald... door het podiumverbod voor de Franse comique Dioronnet. De gemeente Nantes had de show die hij vanavond zou geven verboden. En daarbij deden, ze, de daarbij deden ze een beroep op de openbare orde. Want de Franse overheid vindt de show van meneer Dioronnet antisemitisch. Correspondent rond Linker is in Nantes, was bij de rechtbank. Uh, rond, wat, wat zei de rechter nou precies over de beslissing? Nou, de rechter heeft besloten dus uh, dat die voorstelling van vanavond door kan gaan. En vindt dat de regering onvoldoende heeft aangetoond dat uh, de aanwezigheid van Gerdonnet ja, uh, de, de openbare orde in gevaar brengt. En uh, daarom heeft men gezegd, ja, we gaan dit uh, verbod niet langer uh, geldig verklaren. Het is een zware nederlaag voor de Franse regering, die de afgelopen weken had ingezet om mond uh, monddood te maken. Maar die laatste, die gaat dan toch uh, met de overwinning aan de haal, althans als de juridische overwinning, want... Hij mag hier vanavond uh, ruim vijf uh, gasten vermaken met zijn grappen. Ja, en zijn dat inderdaad antisemitische grappen die hij maakt? Nou ja, die show zelf, uh, die kun je online uh, op het internet wel vinden. Maar hij is hmm. niet uh, uh, openbaar gemaakt. Er mogen vrijwel nooit camera's van journalisten naar binnen. Uh, wat, uh, wat je ziet in die show zijn wel dat het vrijwel de meeste grappen gaan over joden. Zijn van antisemitisch uh, karakter. Ja. Uh, ja. Maar... Uh, ja, goed, de, de, de rechter heeft daarvan gezegd uh, dat, dat dat niet een gevaar hoeft te zijn voor de openbare orde in Nantes. Hm. En dat betekent dus dat er een streep gaat door dat podiumverbod. Ja, en nu staat hij er gewoon wel even een stukje luisteren van wat meneer Judd op het podium zegt. Zo, Zo, zo, zo, me Jan Zo. Dat was meneer Jourdanet met een heel vrolijk liedje. We praten verder over het onderwerp met Olivier Van Bemen van Elzevier. Woonde meer dan tien jaar in Parijs en heeft zich verdiept in het onderwerp. Goedemiddag. Goedemiddag. Hij mag vanavond in Nantes optreden. Deze meneer Jourdanet uh, is hij een symptoom van het antisemitisme in Frankrijk? Is hij echt zo antisemitisch als we? Nu zo'n beetje horen. Ja, ik denk dat er wel heel veel op duidt, inderdaad, dat hij uh, heel erg antisemitisch is. Ja. Hij, um, ja, Show Ananas, uh, Showa, uh, daar maakt hij een beetje ja. een grapje van. gaat hij een beetje, ik heb die film, het filmpje ook gezien, mm. dan gaat hij een beetje dansen op het podium. Uh, met iedereen dansen. Ja, ja, precies. Hij zegt dat het alleen maar over ananassen mm. gaat, maar hij maakt natuurlijk de Showa, de Holocaust, uh, mm. belachelijk uh, ondertussen. Enkele vriendschappen die hij heeft, bijvoorbeeld met een, uh, een hele notoren um, Holocaust-ontkenner, Robert Forison. Ja, daar, daar maakt hij vaak propaganda voor. Hij zegt dat het allemaal wel meevalt wat hij zegt. Uh, hij is bevriend met, uh, met Ahmadinejad, de voormalige president van Iran. Uh, heeft hij goede contacten mee, is hij vaak geweest. Dus dat soort, ja, het is wel heel duidelijk dat hij... Uh, ja, en dik met de familie Le Pen ook op een of andere manier? Nou, uh, Jean-Marie Le Pen, dat is wel belangrijk om, de, om het onderscheid te maken. Jean-Marie Le Pen, de vader, die uh, heeft hij aanvankelijk bestreden. Eerst was Djeudonnet uh, zelf een ramp. Bestrijder. Daarvoor is hij ook een tijdje de politiek ingegaan. Later zijn ze wel op één lijn gekomen. En is Jean-Marie Le Pen zelfs de, het, de peetvader geworden van een van zijn kinderen. Dus uh, ja, die zijn nu wel die, dikke mik. Ja, en je het zegt het onderscheid maar. moeten maken omdat zijn dochter nu ja. enigszins afstand neemt ja. van de, van vrouwen, de uitspraken ja. Ja. van, ja, ja, van ja. Jean-Marie Jean Le Pen. Marine Le Pen die heeft nooit uh, met Jeudonnet ook maar willen ontmoeten. Ze waren een keer in dezelfde ruimte en toen heeft ze ook echt zijn moeite gedaan om hem niet tegen het lijf te lopen. Zodat fotografen ook niet een foto. Te kunnen maken van uh, ja, dat ze elkaar de hand schudden en met elkaar praten. Dus Marine Le Pen die, die probeert zich daar zo ver mogelijk van te houden. Okay. De, deze meneer is de uitvinder ook van de knel. Wat is dat? Leg eens uit. De knel is een soort ja wordt gezien als een soort moderne Hitlergoed, mm -hmm. zeg maar. Moderne nazi uh, Je legt één hand uh, op je schouder en de andere steek je naar beneden. dus Niet omhoog zoals, uh, zoals de nazi's maar je steekt hem naar beneden. Het ja. maakt niet zoveel uit met welke hand je dat doet. De, de nazi was met rechts. Maar, uh, Wat is een arm naar beneden en ja. omhoog. Anelka, ja. De, ja. de voetballer, die maakte dat gebaar dus uh, op het voetbalveld. En toen is het daarna razendsnel als een soort viral Ja, in Frankrijk gegaan, begon, he? bestond ja. het al wat langer. Anelka inderdaad, die heeft uh, na een doelpunt in de, Frans, of in de Engelse competitie, heeft hij uh, dat zo gevierd. En daardoor is het inderdaad ook buiten Frankrijk uh, viral gegaan. Oké, okay. nu zijn er 5500 mensen die zitten vanavond in Nantes naar de show van deze manier te kijken, die dan mag optreden. Uh, in hoeverre is Frankrijk antisemitisch? Wordt deze man als een een soort held gezien, hoe zit dat in dat land? Nou ja, het is denk ik wel belangrijk om te zeggen... dat het uh, de, de grootste deel van Frankrijk is, is niet antisemitischer is dan, uh, dan in andere landen. Uh -huh. Maar er is wel een, een vrij brede bodem voor uh, antisemitisme. En dat zie je uh, ook alledaags antisemitisme. Wat bijvoorbeeld heel interessant is om te zien is uh, op Google uh, tot voor kort... Uh, werd bijna iedere Franse politicus of belangrijke zakenman... ...als je daar de suggesties die Google zelf gaf... Uh, voor wat veel wordt Vertreft opgezocht... Precies, ja. uh, ...dan stond er bijna altijd bijvoorbeeld François Hollande juif. Dus mensen willen dan zien of hij jood is, juif in het ja. Frans. Uh, Nicolas Sarkozy juif. Dus dat is, uh, dat is heel opmerkelijk. Uh, dat heeft Google uiteindelijk uitgeschakeld. Wat, wat, wat uh, zegt uh, dat over, over, over de Fransen? Als ze zo'n zoekterm in, inzetten? Dat ze echt weet, willen weten of iemand jood is? Ja, waarschijnlijk een soort nieuwsgierigheid... Ja. Inderdaad, van er zijn kijk in Frankrijk is, is, is extreem links in heel veel opzichten vaak nog wel wat invloedrijker, zelfs of invloedrijker dan in Nederland in elk geval. Mm -hmm. uh, Anticapitalistische gevoelens um, en vaak wordt dan uh, ja, wordt ook, er wordt echt nog een beetje geloofd in een, in een soort joodse lobby-bankiers, een beetje het echte klassieke antisemitisme. Dat, uh, dat is in Frankrijk wat sterker dan, dan in de rest van Europa, van die zo lijkt het. precies, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, echt het, het klassieke antisemitisme. Dat is nu je hebt ook nog steeds natuurlijk de, de Le Pen-aanhangers op extreem rechts. Het antisemitisme, je hebt ook grote moslimgroeperingen die die die die vooral gelieerd aan het Midden-Oosten. Oosten conflict, die antisemitische uitlatingen doen. Maar inderdaad, opvallend is dat extreem links... daar is ook veel antisemitisme mm -hmm. in Frankrijk. Daar nou heeft de Franse overheid de oorlog verklaard in deze manier. We zien het ook, rechter die een uitspraak doet. Is dat, is dat een slimme tactiek om uh, die man op zijn huid te zitten? Ja, het is natuurlijk altijd, je, je vestigt heel veel aandacht op hem. Hij is nu ineens een internationale ster. Voor, ja. Waarschijnlijk voor iedereen die een beetje in die richting denkt... Uh, is het een martelaar geworden. Dus het is vaak zo, als je iets gaat verbieden... dan wordt het alleen maar aantrekkelijker en krijgt het meer aandacht. Dus ja, ja het zou wel eens averechts kunnen uitwerken. En zeker nu die verboden niet eens uh, ja, worden geannuleerd door de rechter. Dus, ja. Ja. Uh, toch, uh, hij zelf zegt, die, die jeudonee, van ja, ik, ik ben helemaal geen antisemiet. Het heeft te maken met meer anti-establishment anti-elite. Is, is dat ook een, een beweging? Ja, het, kijk, dat is ook heel erg gelieerd aan dat, dat uh, anticapitalistische denken... wat in Frankrijk groter is dan in veel andere Europese landen. In zekere zin wordt, het is antisysteem... maar voor veel mensen staat uh, de, de Joodse lobby dan, zeg maar... die staat een beetje synoniem voor dat systeem. Dus het loopt dan ook een beetje in elkaar over. Dat, dat is een beetje... Ze zeggen vaak van, we hebben niks tegen, tegen Joden. We zijn zeker niet racistisch. Het is alleen maar het systeem. Maar tegelijkertijd vinden ze dat het systeem gedomineerd wordt... of denken ze dat het gedomineerd wordt... Door, door joden. Dus en en dat een beetje staat een provoceren beetje... tegen de, de politieke correctheid. Dat, dat, ja, dat zeker ook. Ja, ja, ja, ja. Vooral als het jonge mensen zijn die, uh, die bij synagoges uh, foto's laten maken... dat ze een kanel doen. Uh, ja, het is de vraag in hoeverre zijn ze echt heel erg antisemitisch... in hoeverre willen ze gewoon wat provoceren. Want, dat, uh... Moet jij dat ook in gesprekken met ja, kennissen, mensen in, in Parijs... leeftijdsgenoten, wat jongere mensen... Nee, ik heb niet echt... Uh, nee, dat hebben we niet ontmoet. Nee. Nee. Ik kan ik me herinneren dat Ariel Charon ooit nog eens gezegd heeft... toen er andere antisemitische geluiden uit Frankrijk kwamen van kom maar naar ons land, kom maar naar Israël toe. Die is toen weggehoond. Ja. In hoeverre, er waren een half miljoen joden volgens mij in Frankrijk. Ja. Ja, ja. Hoe gaan die om met dit verhaal? Laten die hun stem horen? Nou, het is wel zo inderdaad dat... Uh, volgens een recent Europees onderzoek ook... Oh, zou de helft van alle Franse joden overwegen om het land te verlaten... omdat het klimaat gewoon niet aangenaam is... Uh -huh. Goed, het is maar de vraag in hoeverre dat echt serieuze overwegingen zijn. Maar het is wel, ja, de, de schrik zit er wel in. Je hoort bijvoorbeeld ook dat, was inderdaad een jaar of tien geleden... toen, toen Ariel Sharon dat ook zei, waren er best wel wat aanslagen geweest. Best wel wat incidenten. Ja. En uh, nou ja, toen gingen, was er een moment dat uh, Joodse kinderen geen keppeltjes meer droegen... of bedekten met een petje als ze naar school gingen. Terwijl, uh, ja, dat, ze waren echt bang om, om duidelijk zichtbaar Joods te zijn, Jood te zijn. Zeg maar. dus, uh, is dat inmiddels veranderd? Wordt er weer openlijk. Te... Ja ik Joost denk geloof. dat er toch nog wel een soort Beleden. van voorzichtigheid is. Nee. Uh, ja. Ja, je had ook, ook verschrikkelijke aanslag. Nog niet zo heel lang ja, geleden. Ja, ja, ja, je had inderdaad nog in school. 2012 uh, had je die, die uh, Mohamed Merah in Toulouse en Montauban. Die dan eerst drie uh, militairen neerschoot en daarna een aanslag pleegde op een Joodse school. Waarbij drie kinderen en, uh, en een volwassen man uh, om het leven kwamen. Dus uh, ja, die de schrik zit er inderdaad uh, ook daardoor nog zeker in. Uh. Waar, waar zit met name als je het moet, moet, geografisch moet pinpointen? We weten in de Tweede Wereldoorlog had je het France: Het, hè, het, het, het uh, nazi's volgende deel van Frankrijk. Is daar nog steeds het grote volksdeel wat daar zit wat, wat antisemitisch is? Nee, ik denk niet dat het. Ik denk dat het vrij evenredig uh, verspreid is. En ja, in de, in de slechte buitenwijken, de banlieue uh, die altijd bekend staan, daar wonen natuurlijk veel moslims veel radicale moslims. Ja. Daar zal het uh, ongetwijfeld uh, nog ietsje het klimaat ietsje erger zijn dan in, in de gegoede buurten. Uh, dat. Uh... Hm. Ondertwijfel ja. um, mensen van, van Joodse organisaties, hoe, hoe spreken die zich over deze zaken uit als het gaat over Frankrijk? Als antit. je zegt, ja. veel mensen zeggen individueel ja, ik ben best bang en ik uh, wil me niet als zodanig uiten. Ja. Wat, wat zeggen ja, zeg maar de organisaties daarvan? Ja. Nou, nou, aan de ene kant, ik, ik sprak vorige week. Uh, sprak ik uh, de vicevoorzitter van de Joodse Belangenorganisatie, uh, Ariel Goldman, heet die, en uh, die zei wel van: uh, Ja, we moeten het die probeerde het ook bewust een. beetje te downplay had ik het idee, een beetje ik te sussen. Ja, precies. Um, um, hij, hij benadrukte echt dat, uh, dat de overgrote meerderheid van de Fransen er ja, dat die geen antisemitische gevoelens hebben, maar tegelijkertijd zei ook de, de president van zijn organisatie. Die zei wel dat bijvoorbeeld het Europese onderzoek, waaruit blijkt dat Franse Joden zich veel bedreigder voelen dan uh, dan andere Joden in, in Europa. Ja, dat dat wel bevestigde wat hij ook al een tijdje vermoedde: dat uh, dat dat dat Franse Joden het gewoon echt ja, zwaarder hebben dan, uh, dan anderen. Dan uh, ja. Overigens nieuws wat net bekend wordt. Minister Valls van Binnenlandse Zaken gaat in beroep... tegen de beslissing van de rechtbank in Nantes. De Jodonet mag dus vanavond wel optreden... maar hij gaat in beroep. De uitspraak is een nederlaag... namelijk voor de president voor François Hollande... die een verbod eist op deze Jodonet. En die zegt, ja, wat was hier nou ging? Ik ben vrijheid van meningsuiting. Ik ben een anti-Zionist en geen anti-Semiet. Ja, dat is vaak het argument inderdaad. Ja. Uh, tegen, tegen Israël, de staten, Israël uh, ja, maar niet ja, tegen ja, Joden. Ja, ja, ja, ja, ja. Hmm. Olivier van Bremen van Elsevier, dankjewel. Dit is Radio 1. Het komende half uur Rotterdammers over hun singles. Ze zijn er niet allemaal even blij mee. Ja, ik ben pas in Rome geweest. En daar heb je ook heel veel oude gebouwen en dergelijke. En dan kijk ik naar ons stadhuis en dat is toch ook wel een plaatje, denk ik dan. Maar nu eerst het nos van met Mark Visser. De Boekenweek wordt vanaf dit jaar niet alleen in Nederland... maar ook in Vlaanderen gehouden. En dat heeft de organisatie achter de Boekenweek, de CPNB... afgesproken met de Vlaamse zusterorganisatie Boek.be... en de Nederlandse Taalunie. Het is de bedoeling dat Nederlanders en Vlamingen... op die manier elkaars literatuur beter leren kennen. We konden net alles over horen over de Franse cabaretier Gerdonnet. Hij mag dus toch optreden in Nantes. En dat heeft de rechter bepaald in Frankrijk. De burgemeester had een optreden van de komiek verboden... met een beroep op de openbare orde. De overheid noemde de shows antisemitisch en beledigend. De advocaat van Gerdonnet noemt het vonnis een totale overwinning voor zijn cliënt. En drukkerij Johan Enschede lijkt te zijn gered. Het bedrijf heeft met een investeringsmaatschappij Nimbus uit Zeist een principeakkoord bereikt. En daarmee is een faillissement afgewend. Hoeveel Nimbus betaalt is niet bekendgemaakt. Dat is het belangrijkste nieuws. Verkeersinformatie bij de AWB Johnson Hoka. Met slechts één de A15 Europort richting Rotterdam. Daar staat dus Rosenburg en Spijkenissen 5 kilometer. Radio 1 vandaag. Met Bas van Ven en Suzanne Bosman. Ja, dames en heren, u zit te luisteren. Heeft u iets bij de hand? Iets wat u kunt oppakken? Doe dat nou eens eventjes. Gewoon even, ik heb een pennetje, ik pak hem op. Nou, een pen en een beker. Maakt niet uit. Dat doe je elke dag. Vele malen, zonder dat je erbij nadenkt. Gewoon zoiets pakken. Heel, heel normaal. En toch is het een bijna mysterieuze handeling. Want wetenschappers weten tot op de dag van vandaag niet hoe een mens die beweging nou precies aanstuurt. Hoe komt het dat we. Dat kunnen pakken of die pen kunnen vasthouden in de studio. Rebecca Verhey En die hoopt morgen te promoveren op deze grijppuzzel. van Verhey Dat weet u morgen pas of dat gaat lukken. Maar dat grijpmysterie. Wat gek. Bent u erachter gekomen hoe het werkt? Uh, nee, nog niet helemaal. We <lacht> hebben wel het een en ander geleerd. Ja? Er zijn uh, zeg maar verschillende theorieën over. Uh -huh. Een soort een klassieke theorie. Uh, die zegt dat je de uh, afstand tussen je vingers aanstuurt. Dus dat je dat de hele tijd eigenlijk bijhoudt onbewust en aanpast als dat nodig is. Yeah. En ook de positie van je hand. En er is ook een uh, alternatieve theorie. Die is dan van uh, ja, mijn promotor en mijn co-promoter die mij aangenomen hebben. Yeah. En uh, ja, die zegt eigenlijk uh, dat je helemaal niet continu de afstand tussen je vingers bij moet houden en aan moet sturen. Maar dat je eigenlijk de positie van je individuele vingers aanstuurt. Oké. Okay. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik niet echt zeg maar het totale antwoord, maar ik heb wel aanwijzingen gevonden dat die uh, tweede theorie uh, waarschijnlijk is. En dat is dus los die vingers. Ja, los die vingers aanstuurt. aansturen. Hoe onderzoekt u ja. dat? Uh, nou, je kunt het op verschillende manieren doen, maar ik heb het gedaan met een wiskundig model. Dus ik heb eigenlijk die ja, aanname, die theorie als het ware, omgezet in wiskundige formules. En dan kan ik uh, voor verschillende taken eigenlijk berekenen hoe ik denk dat mensen gaan grijpen, dus met welke paden hun vingers afleggen, met welke snelheid, en, uh, dat soort dingen. Ziet u daar patroon inderdaad? Als je een kopje ja. pakt, gaat dat altijd volgens patroon bijvoorbeeld? Ja, mensen doen heel veel dezelfde dingen. Ook al heb je zeg maar uh, hele gespierde mensen... of mensen die als helemaal niet gespierd zijn, groot of klein. Maakt eigenlijk niet veel uit. Ze doen bijna allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Wat doen ze dan? Laten we eens uitgaan van het verhaal van ik pak een kopje vast. Mm -hmm. Want dan moet een duim omheen aan de ene kant en vingers aan de andere kant. Maar dat kan ik met twee vingers doen of, of, of al mijn vingers... Ja, dat klopt. Er zijn heel veel mogelijkheden het ligt ook aan de grootte van het object hoe je het pakt natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zijn wel bepaalde... Ja, ik kan misschien een voorbeeld geven om het uit te leggen. Ja, graag. Uh, als ik bijvoorbeeld een grijpbeweging zou beginnen met uw duim en wijsvinger heel ver uit elkaar. We ja. doen het even. Ja. Ja. En dan een uh, voorwerp zou pakken wat verderop op de tafel staat. Ja. dan gaat die arm. Um, ja. En u denkt daar niet over na. Uh, dan als het goed is, of wat ik zie bij mensen... is dat ze eerst hun duim en wijsvinger naar elkaar toe bewegen... terwijl ze hun hand naar voren bewegen, dan weer van elkaar af... en dan weer naar elkaar toe. Hé! Hey. Hey. Meestal als mensen erover gaan nadenken, dan... Ja, dan wordt het een bende. Uh, ja, maar ja. als u iemand vraagt zonder aan diegene te vertellen... van tevoren wat hij moet doen, dan zult u waarschijnlijk zien... dat hij eerst zijn vingers naar elkaar toe beweegt... dan weer van elkaar af en dan weer naar elkaar toe. Dus u hebt de hele tijd uw familie, uw kennis, uw vrienden... <laughs> zitten observeren van hoe pakken ze dat kopje nou eigenlijk? Geef me even dat kopje aan en dan... Ja, ik Zit u in feite het. te mm -hmm. bekijken hoe ze dat doen? Nou, alleen dat doe ik niet met mijn ogen. Want dan kan je al die dingen allemaal niet bijhouden. Want ik wil ook weten bijvoorbeeld op welk moment is de snelheid maximaal en dat soort dingen. En dan wil ik echt op de milliseconden weten. Uh, maar daar hebben we wel apparatuur voor. Dus we plakken sensors op de vingers. Ja, en dan kunt u meten. Mm -hmm. En dan kunnen we het precies registreren okay. waar ze zijn op welk moment in de tijd. Waarom is dit belangrijk om te weten? Het is een mysterie, maar ja, we weten allemaal dat het werkt. Het werkt prima. Uh, uh, kun je daarmee... <laughs> Zorgen dat het beter wordt, dat het anders gaat. Of mensen die het niet meer kunnen kan helpen om het weer te doen. Of robots te helpen. Ik noem maar een dwarsstraat. Waarom is dit belangrijk om te weten? Ja, het is inderdaad voor gezonde mensen ja, eh, niet heel nodig, want daar werkt het prima. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een prothese hebben. of mensen die echt problemen hebben met grijpen. En daarvoor is het heel handig om eerst te weten van hoe werkt het voor gezonde mensen. Mm -hmm. Want als we dat weten, kunnen we ook beter snappen wat er misgaat bij de mensen waar het niet goed werkt en hoe we die kunnen helpen. Yes. Maar je hebt nu al protheses, die zijn nog niet goed genoeg dus eigenlijk? Nee, die zijn, ja, mensen kunnen er wel dingen mee grijpen... maar ze zijn echt bij lange nano niet zo goed als uh, mensen. Ja. Wat zou u nou graag, want u zegt... van, nou, ik ben een beetje in de buurt van het, van het grijpmysterie gekomen. Mm -hmm. Wat moet er nou nog gebeuren om dat echt uh, ja, te, te ontmaskeren, dat mysterie? Ja, ik denk dat iemand een hele geniale ingeving moet krijgen... om een heel goed experiment te be bedenken... waardoor je echt verschillende theorieën uit elkaar kan trekken. Hm. En zover is het nog niet. U zit met allemaal knappe koppen bij elkaar... maar uh, ja. die ingeving is er nog steeds niet geweest. Nou, er zijn wel heel veel mensen overtuigd... van hun eigen manieren van hoe ze er tegenaan kijken. Maar het is nog niemand gelukt om iedereen te overtuigen... dat iedereen ook hetzelfde denkt. Hm. Nu een, een, een cruciale vraag. U hoopt morgen te promoveren. Waar wordt u doctor in? In bewegingsleer, in wiskunde of in iets? In grijpkunde. In grijpkunde. <laughs> in bewegingswetenschappen. In bewegingswetenschappen, juist. Maar ja. wel met een wiskundige achterkant, achtergrond. Uh, ja, dat is hoe ik het... Uh, ja, ik heb wiskunde, wiskunde gebruikt, onder andere, om te onderzoeken. Ja, ja. Ja. Doctor in de bewegingswetenschappen. Uh, wat gaan we nou terugzien van uw onderzoek straks? Uh, ik hoop veel, maar uh. daar kan ik niet veel over zeggen. Want het is echt fundamenteel onderzoek. Mm -hmm. Dus ja, als iemand dat oppakt, dan kan er iets heel moois uitkomen. Maar als ja niemand het leest, ja, nee. dan gebeurt er ook niet veel. Ja, mee. Het is fundamenteel dus... onderzoek. Dus dat is zeg maar het wetenschappelijkste van het wetenschappelijk, ja, wat inderdaad. je zo ongeveer ja. kunt hebben. Vandaar ook al, al dat wiskundige. Maar waar bent u nou heel trots op? Waarvan zegt u, kijk, daardoor ben ik toch een stukje dichterbij gekomen. Um... Nou, één ding, wat ik, het is misschien niet zozeer trots, maar dat vond ik vooral leuk om achter te komen. Uh, dat is, uh, heeft te maken met de verticale beweging van de hand, wanneer men iets grijpt. Uh, als u uh, met uw hand boven iets begint, dus uh, mm -hmm. dat kan ook het uiteinde van een stokje zijn of zo. En u grijpt de voorwerp verder op. Dan uh, maakt u altijd een, een boogje omhoog eigenlijk met uw hand. Ja, dat klopt. En uh, wanneer u onder iets begint, mm -hmm. uh, dan maakt u eigenlijk altijd een, een boogje naar beneden. Ja. En, uh, ja, tijdens mijn onderzoek ben ik er een beetje achter gekomen waardoor nou dat boogje komt. En, en uh, dat komt vooral aan hoe je beperkt bent in het begin van je beweging. Dus ook al, ben je maar, ook al start je bij wijze van spreken, maar op een uh, 10 euro centje, heel klein, mm -hmm. maar je bent toch beperkt. Uh, doordat je bijvoorbeeld er bovenop begint. Dus je bent beperkt, kan je niet naar beneden bewegen, dan ga je al een boogje omhoog maken. En als je eronder start, ga je al een boogje naar beneden maken. We hebben gewoon ruimte nodig eigenlijk om te kunnen grijpen. Daar maak je ruimte voor. Met dat boogje? Nou, ik denk niet dat dat het is. Want als je zeg maar één centimeter naar voren beweegt... ben je al van dat 10 eurocentje af. En dan kan je prima weer omhoog bewegen of naar beneden alle kanten op. Maar toch blijft het boogje doorzetten, zeg maar. Ja. Nou is er nog iets anders aan de hand. Dat is, vind ik altijd een heel mooi fenomeen. Hoe kan het nou dat we met de ogen dicht onze neus kunnen pakken? Uh, dat komt denk ik vooral. Dat Volgende heb ik niet naar gekeken, hoor. Er zitten in de stellingen, denk ik. <laughs> ja, u weet heel goed waar uw eigen neus is. Omdat u ja. natuurlijk sensoren heeft in uw lichaam die mm -hmm. precies... Ja, Weten waar uw hoofd is. en ja. waar, U weet zelf waar uw neus is ten opzichte van uw hoofd. <laughs> en waar uw hand is door dezelfde sensoren. Een hele dus, andere ja. grijppuzzel. Dat ja. is een hele andere grijppuzzel. Ja. ja Dank u wel. <laughs> Rebecca Verheij, promoveert dus morgen. Kort voor twaalf is dat op het onderzoek A Contribution to the Grasping Puzzle. Dank u wel dat u hier was. En veel succes morgen. Ja, graag gedaan. Bedankt. Ja.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 Ja, dat waren. Dit was de formatie Crosby Stills en Nash. Waar was Neil Young? Met Marrakesh Express. Ja, dat was misschien net een beetje met Young, een beetje. Nou ja, oké, okay, uit 1969. Met andere dingen bezig, denk ik, op dat moment. Nee, nee, nee. In Utrecht is uh, vanmiddag het startschot gegeven voor de actie Kerkbalans. Dat is de grootste inzamelingsactie van Nederland. En de oprechts gaat naar vijf Nederlandse kerkgenootschappen, waaronder uh, de Protestantse Kerk Nederland en de Katholieke Kerk. Nou, die actie die is uh, elk jaar, dan zie je die spandoeken weer hangen. Begint altijd met de bekendmaking van de cijfers van de afgelopen twee jaar. En daarvoor hebben we contact nu met Emiel Duizens, voorzitter van de commissie Actie Kerkbalans. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Hello. wat hebt u opgehaald de afgelopen twee jaar in 2012? Af in 2013, meneer Duizends. Wat wij hebben opgehaald? Mm -hmm. Nou, uh, wij hebben iets minder opgehaald... ...dan de jaren daarvoor. Bij de katholieken is dat een kleine 60 miljoen. En bij de kerk ...is dat een kleine 150 miljoen. Dat is aanzienlijk meer dan de katholieken dat doen. Ja. ja. Dus er is bij de... ...protestanten... ...minder... Of meer? Ja, dan moet u dat toch even toelichten. Ja, ik zal het toelichten. Wie uh, hebben de portemonnee het? wat minder getrokken? De katholieken of de protestanten? Nou, allebei minder namelijk. Mm -hmm. Want er is voor allebei een daling ingetreden. We hadden als, uh, uh, als belangrijkste, hoogste jaar van inkomsten was het jaar 2008... En daarna heeft zich een, is het gelijk gebleven, maar vanaf 2010 zie je toch duidelijk een daling optreden van enkele procenten per jaar. En het is vooral uh, komt dat omdat het aantal gevers afneemt, uh, de secularisatie zet ook nog altijd door, ja. en het aantal deelnemers aan de actie, uh, dat neemt af. In het verleden was dat ook een afname van het aantal deelnemers, maar die deelnemers die gaven, die gaven elk jaar een beetje meer en dat is nu toch ook omgedraaid. Ah, aan, en dus en de crisis ja, vertaalt zich daar dus precies. nu ook in. Ja, wij ja. denken ook dat daar een stukje van de oorzaak in ligt, want je ziet ook uit andere fondsen, bij andere fondsen, dat daar een daling is opgetreden van 10% in de laatste paar jaar. Ja. Toch, hoeveel is er nou opgehaald? Want u zei van, er is dus wat minder opgehaald in beide Kamp, om het zo maar eens ja. te noemen. Toch komt u nog op aanzienlijke bedragen. Hè? Wij komen nog op zeer grote bedragen. En als je kijkt naar de inkomsten van de deelnemende kerken... dan, uh, dan is dat zeer aanzienlijk. Kerkbalans bestaat 40 jaar, uh, dit jaar. En uh, als je ziet hoe dat uh, gestart is in 1974... toen uh, bedroegen die inkomsten uh, van, uh, van de kerken gezamenlijk 190 miljoen. En dat is opgelopen... Naar 328 miljoen in 2013. Dat is niet alleen kerkbalans. maar het overgrote deel van die bedragen. komt wel voort uit de geldwerving. onder de naam kerkbalans. En hoe wordt dat geld nou weer verdeeld? Is daar een sleutel voor? Of nou, krijgt iedereen evenveel? Het zijn even veel? de lokale kerken die kerkbalans voeren. en die ook de inkomsten daaruit krijgen. Dus niet uh, de bisdommen bijvoorbeeld bij de katholieke kerk. of uh, het centraal dienstenkantoor bij de PKN. Uh, het zijn echt de lokale kerken, dus de en de parochies in alle plaatsen en steden in Nederland. En de grote krijgt dan meer dan de wat kleinere? Ja, dat ligt eraan hoe ze de actie voeren. Er zijn hele grote parochies die weinig actie voeren en die weinig ophalen. Maar er zijn ook kleine parochies die dat heel intensief en zeer specifiek doen. En die zijn heel succesvol daarin. Ja. Nou bestaat de actiekerkbalans 40 jaar dit jaar. ja. Um... Denkt u dat het nog lang doorgaat? U had het net over secularisatie. Daar, daar ja. kunt u ook niet omheen. Nee. Denkt u dat u nog eens 40 jaar vol gaat maken? Ja, ik kan natuurlijk niet zover in hebt de toekomst kijken. Wij nee. doen er alles aan om toch te proberen om die inkomsten zo goed mogelijk op peil te houden. Dat het verder terug gaat lopen. Daar houdt iedereen wel rekening mee. Je ziet aan de andere kant ook dat de kerkelijke gemeenten en de parochies... ook een stukje sanering doormaken op dit moment... samenvoegingen en noem maar op. Dus de tering wordt ook duidelijk naar de nering gezet. Maar we blijven erop vertrouwen dat een behoorlijke kern... zal blijven die toch deelneemt. Aan de andere kant is het ook nog zo... we hebben heel lang geleund op de trouwgevers... en eigenlijk verwaarloosd een beetje de zogenaamde randkerkelijke. Dat zijn mensen die van oorsprong wel... Katholiek of Protestant waren, die er weinig meer aan doen... maar die voor bepaalde thema's toch nog gevoelig zijn... en toch nog zich laten aantrekken. En daar spreken. gaat u nog eens extra langs. En daar willen we nog eens extra goed naar kijken of, wat daar, of daar nog wat uh, in te halen. Of want. daar nog wat te halen ja, valt. Want, uh, zeg, zeg, jij was toch ooit ook bij onze kerk verliek. op die manier? Ja, trek de portemonnee. <lacht> goed, um, dit weekend uh, gaat het dus uh, weer van start, de actie Kerkbalans. Ik dank u wel voor uw toelichting, meneer Duisens. Alsjeblieft. Voorzitter van de commissie Actie Kerkbalans. Dag. Radio 1 vandaag. Met Susanne Bosman en Bas van Werven. De openluchtentoonstelling Eerbetoon aan een Avenue moet de Koolsingel in Rotterdam in een positief daglicht zetten. En de discussie ook aanzwengelen over waarom die belangrijkste straat van Rotterdam nou maar geen statige, stijlvolle Avenue wil worden. Onze verslaggever Misha Blok ging naar de Koolsingel. Een beetje triest, een beetje droevig in aanbouw. Als het een beetje donkerder is, zien we gezellige lichtjes. Uh, verloren. Dat ligt aan het feit dat uh, Rotterdam niet gewend is na de Tweede Wereldoorlog... om er een mooie stad van te maken. Als Rotterdammer voel ik me niet thuis op de Koolsingel. En wat ik nou het allerergste vind, en ik hoop dat heel veel mensen dit horen... want als je eens goed om je heen kijkt, moet je eens zien hoeveel palen je ziet staan... Palen en bomen en dan heb je een paal met een bord en daarnaast staat een paal van de tramlijn en een paal met, uh, uh, met reclames. Ja, het is een drukke doorgaande een enorm... weg. Wat ik zie als ik gewoon door Over de Consinnen loop is toch wel echt een versleten boulevard. Maar die ik ondanks de enorme versletenheid blijf ik hem echt altijd fascinerend vind ik. Dees Linders, u bent van Sculpture International ja. Rotterdam. Een van de bedenkers van de, ja, de Openluchttentoonstelling. tentoonstelling. Eerbetoon aan een avenue. Mm. Twaalf films die op gebouwen worden geprojecteerd. Waarom? Wat de kunst van mag is eigenlijk gewoon bovenop de laag van de stad. De steen, de waanzinnige architectuur, het publiek. Om een laag heen te leggen en dat is eigenlijk de laag van de verbeelding. Is je dat een kunstwerk, als het je lukt om ernaar te kijken, duik, daarmee duik je echt de diepte in en de verbeelding in? Nu denk ik een beetje vanuit een soort van Rotterdamse nuchterheid. Dan denk mm -hmm. ik, ja, die filmpjes die zijn straks weer weg. En wat dan overblijft, ja. ik heb het zojuist gevraagd naar verschillende voorbijgangers aan Rotterdammers. Ze vinden het echt een lelijk iets. Het, het is verloren, het, te veel palen heb ik gehoord. Het heeft geen sfeer, het heeft geen gevoel. Ja, ik heb een ander idee over, want ik vind de Kolsingel onvoorstelbaar prachtig. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik toch met de ogen kijk van een kunsthistoricus Dus echt over op de Kolsingel zie ik reliefs. Daar is een waanzinnig mooi relief van Louis van Rode. Laten we even naar deze, deze projectie ja. kijken. projectie op het stadhuis. Ik zie een, een varken in de bosjes. Ja. <laughs> ja, je ziet nu een varken in de bosjes en de beer... Die zit er naar te kijken. Die zit verscholen achter de grassen. Die kijkt naar het varken. En het is een film van het Zwitserse kunstenaarsduo Fischli en Weiss. En um, dit filmpje heet De Rechte Week. Eigenlijk. De, de beer de die grijpt nu het varken. Hij het is, uh, varken. ziet er brutaal uit. Ja, volgens mij uit, hoor. is dat meer om mee te spelen vermoed ik. Nou, ik weet niet of het... het varken er ook zo voor zijn. Ik, ik ken het niet als slachtpoepter. Ja, volgens mij neemt hij... Kijk maar. De beer neemt het varken in zijn armen. Kijk, hier zie je de beer heel erg... Oh, gaat het varken toch naar het vuur. Ik vrees van wel. Het is dus niet voor kleine kinderen die hier langslopen. <laughs> nou, ik denk dat de kinderen dit heel goed kunnen hebben. Maar u denkt dus dat als Rotterdammers hier langslopen... ze, ze kijken van hey, een projectie op het stadhuis. Ja, hoe gaat dit dan die discussie aanzwengelen over de single en wat ermee moet gaan gebeuren? Dat lukt denk ik niet. Alexandra van Huffelen, wethouder binnenstad en buitenruimte. Dit is echt de straat van Rotterdam en dit is nou net het laatste stukje binnenstad dat nog niet gerenoveerd is. Waar ligt dat aan? Nou, we hebben heel veel gedaan in de afgelopen tijd. We hebben heel veel bomen bijgeplant, we hebben veel gedaan aan het verbeteren van de verlichting en er wordt hier heel veel gebouwd. Maar we hebben ook gezegd, we willen in de komende jaren die koolsingel verder gaan ontwikkelen en dat doen we niet in één keer. Want dat zou een ongelooflijk dure en vooral dus niet financierbare optie zijn. Maar we willen wel zorgen dat we een beeld gaan schetsen met elkaar. van hoe moet die straat er nou eigenlijk idealiter uit komen te zien? Hoe ziet uw ideale single eruit? Ja, de ideale single is altijd een single waar veel mensen zijn. Die levendig is, waar restaurants zijn, waar winkels zijn waar euh, liefst ook mensen gaan wonen. dat Een straat die zo verkeersluw mogelijk is. Dus zorgen dat het echt weer een boulevard is waar onze stad trots op is. Maar ik denk wel dat het een beetje past bij de Rotterdammer... om altijd een beetje te blijven zeuren over de Koolsingel. De schrijver en uh, Rotterdammer Ernest van de Kwast. Wat moet er met de Koolsingel gebeuren? Het is echt het centrum van Rotterdam. Hier gebeurt het. Als er iets gebeurt in Rotterdam, als Feyenoord uh, wint, worden ze hier gehuldigd. Het zomercarnaval uh, gebeurt hier. De start en de finish van de marathon. Allemaal op de Koolsingel. En ja, die sfeer ademt het niet uit. Het wordt een avenue genoemd, maar uh, het heeft verder niet echt iets chics zo. Er is geen champagnebar, dus Prada verkoopt haar kleren hier niet. Dus, maar als het donker is, is het wel fijn om hier overheen te fietsen. En ik ja, denk dat ook... is wel grappig hè. Als ik dus aan mensen hier vraag, die hier rondlopen van vind je het een mooie straat? Dan zeggen ze nou alleen als het donker is. Ja, dat vind ik een beetje van is het een mooie vrouw? Ja, als het licht uit is.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 Ja, Rome moeten ze voor Rotterdam dromen, zouden wij zeggen. Openluchtentoonstelling, eerbetoon aan de avenue... Is nog tot en met 9 februari te zien op de koolsingel in Rotterdam. Give me a second eye.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 We are young, dat dit, maar, van de formatie FUN. We krijgen nog in de loop van deze eeuw te maken met grote droogte. Een veel heviger droogte, nog dan de laatste tijd het geval is. En die droogte die zal ook veel langer gaan aanhouden. Nou, dat zijn verontrustende berichten, die komen uit Duitsland. Maar zojuist onderzoek van de Universiteit van Kassel... en de Europese Commissie is gepubliceerd. We dachten er toch maar eens even over gaan praten... met hydroloog Huub Savernijen van de TU Delft. Goedemiddag, meneer Savernijen. Goedemiddag. Zijn dit uh, verhalen die ook u uh, zorgen? Maken? Uh, ja, uh, ja en nee zou ik eigenlijk moeten zeggen uh, die, uh, dat uh, het klimaat aan het veranderen is. Dat, uh, dat staat wel buiten kijf en dat ook temperatuur toeneemt. Dat is ook wel algemeen aanvaard door alle wetenschappers in de wereld. Maar wat dat nou precies gaat betekenen voor regenval en droogte... dat is heel erg plaatsafhankelijk en dat is veel minder zeker. Er wordt uh, gezegd dat uh, het waterpeil 10 tot 30 procent lager wordt... Nou ja, het waterpeil, wat ze eigenlijk bedoelen... is dat de verhouding tussen regenval en verdamping gaat veranderen. Dus met name zuidelijk Europa... Uh, zal veel minder regen krijgen en langere droogtes. Dat is tenminste de verwachting van die klimaatmodellen. Yeah. Maar daarin zit wel heel veel onzekerheid. Dus uh, Als je het correct stelt, en zo zullen ze dat ook zeker in die publicatie hebben gedaan, dan is het waarschijnlijk dat Zuid-Europa meer last van droogtes en van meer langdurige droogtes zal krijgen. En is dat niet iets waar, waar we al indicaties van zien op dit moment, minister Van Eyje? Want in het, in het Noord-Noordwest-Europa, Engeland heeft net zo'n enorme hoop regenwater, overstromingen en dat soort dingen gehad, terwijl het in het zuiden toch droog is de hele tijd. Ja. Dat is voor de leek wel heel moeilijk te, te begrijpen. Maar het weer is, is, is alleen maar een snapshot van het klimaat. Ah. En wat je dus gewoon nu ziet... Ja, dat zegt eigenlijk helemaal niks niet. over het klimaat. Helaas. Hè, dat zou dus ook zo zijn als we nu een Elf-Stedentocht hadden gehad. Dan had iedereen gezegd, hoezo ja, uh, volgende, ja. wordt het allemaal warmer? <lacht> hè? Ja. Terwijl nu we zo'n hele warme winter hebben, zeggen mensen van... Ja, ja het zou toch klimaatsverandering mm -hmm. kunnen zijn. Maar helaas mag je die conclusie niet trekken. Nee. Maar er zijn dingen die we wel weten en die zijn... ...toch ook wel heel erg dramatisch. En een daarvan noemen die mensen zelf ook in een artikel... Uh, ...dat is dat... Uh, uh, uh, ...door de bevolkingsgroei... ...en door ons, uh, verhoog, onze verhoogde consumptie... ...zullen wij het gewoon met minder water moeten doen. Yes. Dat in... is uh, waarschijnlijk een veel belangrijker factor. Ja. Dat is hoe de mens het land gebruikt en hoe wij ons consumptiepatroon steeds intensiveren. Ja, nou weten we, nou weten we inmiddels dat, dat het maken van een kilo... Het maken van, het klinkt een beetje gek... maar hè, om, een, om een kilo koe te krijgen... moet je duizend liter water, geloof ik, verstroken. Nou, zelfs tienduizend. 10 of 10.000 ja. liter, kan u nagaan. Ja. Dus ja. waterschaarste heeft direct ook met voedselschaarste te maken. Exact. En, en neem dan nou bijvoorbeeld China. Die zijn dus sinds uh, 1960... hebben ze hun waterverbruik... met een factor... moet ik even uh, iets van... Uh, vier tot vijf maal vergroot. Hmm. Puur en alleen omdat ze van vegetarisch dieet... geleidelijk overgaan... Nee. Nee. Naar een meer uh, vleesgebaseerd of, ja. of uh, eiwitgebaseerd ja. dieet. En dit gaat in de komende jaren alleen nog maar door. En daar komt dus... waarschijnlijk nog een probleem bij, want uh, ja, dat, dat water en de consumptie van water kan ook weer tot geopolitieke uh, problemen spanningen en spanningen leiden. leiden. Ja. Uh, Absoluut. Zeg maar oorlogen om water. Absoluut. Mm. Kijk, China is natuurlijk nu al naar de rest van de wereld aan het kijken van waar ze hun voedsel vandaan moeten halen. Ja. Dus dat de, de China is zo ontzettend groot, en die bevolking is zo groot, dat een, een, een dieet van verandering in China heeft invloed op het volledige waterbeheer ja, in de hele wereld. Ja, precies, Vandaar dat ze zo'n expansiedrang richting Afrika hebben. Dat nou ja, is dus een gezegd. van de dingen die, die daar een rol bij spelen, want zij weten dit natuurlijk uh, heel erg goed. Maar als we het wat dichter bij huis houden, ja. hè, en het hangt ook met klimaatverandering samen, we dan weten nog. we dat het warmer wordt in Europa. Ja. Daardoor zal er in de Alpen meer neerslag als regen vallen. En, mm -hmm. en dan krijgen sneeuw. wij in Limburg ook weer problemen van, uh, met nou, het hoge ja, water. We krijgen ja. geval in de Rijn uh, in de winter mm -hmm. hogere hoogwaters en in de zomer minder. We moeten afronden, dus, dank u wel. Hydroloog van Savernij van de TU Delft.